nadenken over het uh, koninklijk priesterschap. Wie van ons zijn priesters? Even je vinger opsteken. Vaak beseffen het ons alleen niet dat we priesters zijn. We beseffen het vaak niet. Want als we ons zouden beseffen dat we koninklijk priesterschap dragen... ja, dan zitten er heel veel dingen aan verbonden... die we eigenlijk zouden moeten doen, moeten leren. Maar we gaan er een uh, paar teksten voor achter elkaar zetten vanavond. En het is natuurlijk uh, vandaag... 1 Sivan, 9 mei. En het is ook nog eens een keer de 41ste omer. Telt u de omer thuis ook? Maar eigenlijk moeten we het wel doen. Een koninklijk priesterschap. In Exodus er staat... In de derde maand... En dat is de maand Sivan, waar we dus nu in zitten. Na de uitocht de Israëlieten uit het land Egypte... Dus in de derde maand... Waren ze toen al drie maanden onderweg, of niet? Nee. Welke maand zijn ze ook weer vertrokken? In de eerste maand. Nissan. Nissan. En als die voorbij is, dan kom je dus in de... jaar is de tweede. Goed zo, ze is Iyar. En dan krijg je Sivan. Het is in ieder geval de derde maand... na de uittocht de Israëlieten... uit het land Egypte... op dezelfde dag... ze zijn op welke dag vertrokken... De vijftiende. Dus je zou kunnen zeggen dezelfde dag, de vijftiende. Maar dan in de derde maand. Hoe lang zijn ze eigenlijk onderweg? Twee maanden. Twee maanden, hè? Ja, je zou zeggen drie maanden. Maar twee maanden zijn ze onderweg. Ze zijn op de vijftiende vertrokken. En ze zijn twee maanden later. Dat is dan de derde maand op de vijftiende. En dan kwamen zij in de woestijn Sinaï. Dus eigenlijk op de dag dat ze vertrokken, na twee maanden, op dezelfde dag komen ze aan voor voor Sinei, voor het aangezicht van Abi Yahweh. Nadat zij van Dim opgebroken waren, kwamen ze in de woestijn Sinei en legeren zich in de woestijn en Israël legerde zich daar over de berg. Toen klom Mozes op tot God. Ik vind dat een hele mooie uitdrukking. Hij klom op naar God. Om God te ontmoeten moet je omhoog. De weg omhoog. Opklimmen de berg op om God te ontmoeten. Om dingen te gaan halen en te horen van God waar dat miljoenenvolk mee geleid moest gaan worden. Want het was 400 jaar in slavernij geweest. Het was een slavenvolk wat altijd in slavernij geleefd had. En nauwelijks wist wat het was om voorkomen zelfstandig, denk ik, te kunnen leven. Dus God gaat ze een hele bijzondere leiding geven door ze vanaf de berg dingen toe te roepen. Hij gaat het eigenlijk niet alleen tegen Mozes roepen, maar hij krijgt duidelijk instructies... dat als ik het tegen jou ga roepen, zegt hij, zal heel het volk het horen. Dat is heel mooi als hij dat zegt. Daarom moeten we ook altijd hardop spreken over de Torah van Vader. Hij klom op tot God en Yahweh riep tot hem van de berg... en zeide, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob... Wat is het huis van Jacob? Dat zijn de Israëlieten. Zo zult gij zeggen tegen het huis van Jacob... Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. En dat ik je dus op Arends vleugelen gedragen heb en je tot mij gebracht heb. Hele mooie uitdrukking. Wie brengt het volk tot zich? De Vader. Hebben wij ooit zelf de weg gezocht? We gaan eens naar God zoeken. En nadat ik hem gevonden heb, ga ik naar hem toe. Ik denk dat wij ook eenzelfde lijn hebben moeten wandelen. We leefden ook gewoon ons leven. Totdat er een dag kwam tot God zich openbaarde, of via zijn woord, of via een getuigenis. Uiteindelijk mag je op horen van het woord van God, je gezicht op hem richten en naar hem toe gaan. En dat hij zegt, hij spreekt natuurlijk van de berg af. Ja, wij gaan ook op tot God. Hij spreekt uit de hemel tot zijn volk. Wij kijken eigenlijk ook naar boven, naar vader. He? Hij spreekt vanuit de hemel. Hij zegt, ik heb je op aardensvleugelen vleugelen gedragen, uit dat slavernijland Egypte, op de plaats voor de berg. En dan is het eerste wat hij gaat zeggen... is al heel heftig. Het eerste wat hij zegt in dat verbondstekst... is... indien. Vroeger vond ik het een vervelend woord... maar sinds dat je snapt waar het om gaat... de verbonden en de belofte van God... zijn altijd aan... voorwaarden verbonden. Je krijgt niet zomaar uit... genade, genade en vergeving van zonde. God die stelt je dus een voorwaarde voor. Indien... En dan is het enige wat hij vraagt dat je gaat wandelen in gehoorzaamheid. Zoals hij het van je vraagt. Want als je nou zegt, daar heb ik geen zin in. Ja, hoe kan die je dan ooit genade geven? Je krijgt dus nooit genade omdat je het zo goed gedaan hebt. Maar hij zegt, wandel nou die weg, dan ben ik bereid je genade te geven. En dan blijkt het nog genade te zijn die door een ander verworven is. Door Messias. Hij zegt duidelijk, indien. En dan komen er twee woorden. Het woord aandachtig... En het woord luistert. Ik denk dat is typisch: het hebben allebei hetzelfde grondwoord. Zie je dat? Allebei hetzelfde nummertje: dus zowel aandachtig en luisteren. Het zijn twee woorden die uit hetzelfde grondwoord komen. Eigenlijk kun je hier ook zeggen: luisteren. Dan zou je dus moeten vertalen: je moet luisterend luisteren. Luisterend naar mij, luisteren. Je moet dus ook inderdaad zeggen: wat zegt hij? Hoor ik het goed? Je moet het wil hebben om te luisteren. En luisteren is niet alleen horen. Dat hebben we wel eens uitgelegd. Alleen maar horen is niet luisteren. Want met horen, dan zeggen we in onze Nederlandse taal: nou ja, ik hoor het wel. En dan zegt vader: ja, maar je moet het ook doen. Daar zeg ik het voor. Daarom heb je het over luisteren. Ook als je zegt: hoor Israël, Jabe is onze God. Dat horen staat ook luisteren. Indien een voorwaarde je aandachtig naar me luistert, luistert om te luisteren, en mijn verbond bewaart, bewaren, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn. Want de ganse aardbodem behoort mij, zegt hij. Dus de hele wereld is daaraan onderworpen, alleen de wereld luistert niet. Dus als je wil leven in een verbond met God, onze schepper, en je wil zeker nagaan denken over het priesterschap, dan is het belangrijk dat je oren hebt om te horen. En wie oren heeft om te horen, dat kun je zien, omdat hij dan ook werkelijk luistert en doet. Je bent afhankelijk van het handelen in overeenstemming met Gods wil. Hij zegt, uit alle volken heb ik je tot mijn eigendom. Maar de ganse wereld, de ganse aarde behoort mij toe. Hij heeft er recht op. Nou zegt hij, gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. Tegen wie heeft hij dat nou eigenlijk? Heel simpel. Israël. Hij is een verbond met Abram aangegaan, met Isaac, met Jacob en met de twaalf stammen... De twaalf stammen die zijn in Egypte terechtgekomen. Ze zijn er weer uitgetrokken. Ze zijn voor de berg Sinai gekomen. En God heeft een verbond gemaakt met Israël. Niet omdat het het beste volk was. Niet omdat ook zulke goede jongens waren. Echt niet waar. Het waren gewoon mannen, vrouwen zoals wij. Met dezelfde neigingen tot uh, zonde en tot alles wat God verbiedt. Toch ging die, omdat het de nazad was van Abraham, een verbond mee aan. Want dat had hij Abraham beloofd. En er kwam nog iets bij, het, zeker het belangrijkste, uit dat volk zou uiteindelijk Messias geboren moeten worden, waardoor de hele wereld behouden kon worden. He, tot het verder gaat dan alleen Israël. Je zal mij dus een koninkrijk van priesters zijn. Hij praat niet alleen over de stam van Levië. Want toen hij dat verbond gaf, bestond toen de stam van Levië al als Levite, in de zin van priestersdienst in de tempel. Echt niet waar, dat volk was intens goddeloos. Ze hebben zelfs een gouden beeld gemaakt. Ze zegt: dat is onze God, die heeft ons uit Egypte geleid. Ook al bedoelden ze echt wel Yahweh daarmee. Maar Yahweh die wil helemaal geen beeld hebben. En ze gingen er omheen dansen. En vader werd er zo boos over. Hij zegt, dood die mannen met het zwaard. Maar wie pakte het zwaard op? Uiteindelijk doen de levieten het. En omdat zij het deden, werden ze verheven om het volk te dienen, want hij, zij konden luisteren naar wat vader zei. Het valt niet mee om een broeder te doden die zondigt. Maar er moest toch een punt gezet worden... en uiteindelijk was het de stam van Levi die gehoorzaam was en het zwaar ter hand nam. Probeer het maar door te zetten naar alle levieten, of ook naar jezelf toe. Ben je bereid om het zwaar te hanteren over waarheid waar het om gaat? We hebben het er ook geleerd met elkaar waarheid te snijden... om te zeggen, nee, maar zo zegt de Heer het, zo gaan we het doen... Wij snijden in ons eigen vlees. Wij worden van hart besneden. Eigenlijk doden we onze oude mens om die nieuwe mens tot leven te brengen en in de, in de leefwijze van Torah. Jullie zullen mij, zegt Abba Yahweh, een koninkrijk van priesters zijn. Ja, een heilig volk, dus een apart gezet volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Heel die bende Israëlieten die nog helemaal in slavernij leefden... die krijgen die woorden te horen. Wat krijgt Israël te horen? Jullie zijn een koninkrijk van priesters. Jullie zijn een heilig volk. En dit zijn de woorden, zegt hij tegen Mozes... spreek ze tot het volk. Mag ik deze woorden ook zo tegen u zeggen? Jullie zijn priesters. Een koninklijk priesterschap. Alleen je moet je gaan bedenken... wat doet nou het priesterschap... Wat doet het priesterschap in deze wereld? Ik wil even verwijzen naar een tekst in 1 Petrus 2, vers 9. Daar zegt Petrus, door de geest gedreven, ga hij, broeders en zusters, want hier spreekt hij in de gemeente van Yeshua de Messias en nog in het bijzonder tegen heidenen. Wij zijn uit de volkeren tot geloof gekomen en Petrus spreekt tegen zo'n volk als wij, heidenen. Die tot geloof zijn gekomen. Gij echter zijt een uitverkorgen geslachtbroeder en zuster. U bent een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, God en eigendom. Dit is puur gerefereerd aan wat we in Exodus hebben gelezen. Waarom? Oh, dat is natuurlijk wel een bijzonderheid. Je bent dus niet zomaar een koninklijk priesterschap, een heilige natie en God en eigendom. Maar je bent dat om, staat hier, om. Om reden van, betekent dat, de grote daden te verkondigen van hem. Dus je bent niet zomaar uitverkoren. Denk denkt, oh ja, ik ben gered. Ik ben nou, uh, ja, al, uh, ik ben er zelfs uitverkoren van voor de eeuwigheid, want God wist alles. Nee, hij verkiest, hij roept je om een taak te volbrengen. Daar ben je toe uitverkoren. Je bent ertoe uitverkoren, God een eigendom te zijn, om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Weet het niet fijn? We hoeven niet stil te zitten. We kunnen maar hier komen om elkaar te onderwijzen, op te bouwen, te bemoedigen. Maar in de omgeving waarin je leeft, ben je een priester. Althans, je doet het werk van een priester. Waarom zeg ik tot het over ons heidenen gaat? Omdat Petrus hier in vers 10 zegt: U, dan wijst hij naar u en naar mij. Eens niet zijn volk. Amen. Wij waren eens niet zijn volk. Nu echte godsvolk. Eens zonder ontferming... en nu in zijn ontferming aangenomen. Ik vind het schitterend als hij het zo zegt. Wij waren ooit niet het volk van God. Maar we zijn het volk van God geworden... door geloof in Messias Yeshua. Door met hem verbonden te zijn in zijn dood en in zijn opstanding... hebben we deel gekregen aan de verbonden. Maar dat komt omdat Yeshua, de zoon van Juda, de Messias... Alle beloften uiteindelijk in vervulling heeft gebracht door zijn levenswandel. Door zijn dood en door zijn opstanding. Heeft hij in wezen met zijn bloed alles gekocht en betaald wat maar te betalen viel. Dat wil niet zeggen dat iedereen ook daardoor behouden is. Nee, we zullen het moeten aanvaarden dat daarin ons behoud ligt. In de dood en opstanding van Yeshua. Want door zijn dood en opstanding heeft hij uiteindelijk alles verworven. U broeder en zuster, je was eens niet zijn volk. Maar u bent nu echt de godsvolk geworden. We zijn gedoopt, begraven, opgestaan uit de dood. We hebben het oude leven afgelegd. Eens waren we zonder ontferming en nu zijn we in ontferming aangenomen. Prijs de Heer. Ik vind het schitterend. Hij gaat verder. Die Mozes die gaat de oudsten ontbieden. Hij ontbood de oudste van het volk en legde hun al deze woorden die Jawe hem geboden had voor. U weet hoe die van de berg afkwam? He, met twee tafels in zijn handen. Vroeger dacht ik altijd, hoe kan hij ze tillen? Ik heb nu een paar tafels gezien, die zijn goed te tillen. Binnenkort gaan we ze op het podium zetten onder de kandelaar. We hebben iets schitterends in onze handen gekregen. Echt waar. Maar we gaan het pas zien als Pinkster is. Dat hele volk zegt eenparig... Antwoord geven op wat Mozes heeft gezegd. Het hele volk antwoordt eenpaardig. Alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen we doen. Dat is maar. Dat is maar. Hoor Israël, betekent in de praktijk brengen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over naar Yahweh. Je ziet echt dat Mozes hier een, een, een bemiddelingsfunctie uitvoert. Vader had het ook van de berg af kunnen roepen, boom, en had iedereen ja kunnen roepen. Hij doet het niet. Mozes is al het type van Messias. Alles wat wij roepen naar vader, gaat in de naam van Yeshua. Omdat onze stem en onze leefwijze en onze natuur van de dood geen toegang hebben tot God, die zo heilig en groot is, dat er maar één weg is, door Yeshua tot vader komen. Dus we hebben geleerd om tot vader te bidden in de naam van Yeshua. En als we de naam van Yeshua daarbij aanroepen, dan is het omdat Yeshua dat gedaan heeft wat wij hadden moeten doen. Dus realiseer je altijd, vader dank u wel dat ik door Yeshua heen tot u mag komen en als vader dat u mag praten. Het gaat om, Mozes brengt de woorden van het volk weer terug aan Yahweh. Die vader, ze hebben amen gezegd op uw verbond. Daarna zei Yahweh tot Mozes, zie, Mozes, ik kom met een donkere wolk. En waarom kom ik met een donkere wolk? Weer een redengevend woord, opdat het volk kan horen. En wat moest het volk horen wanneer ik Yahweh met u, Mozes, spreek? Dus nog blijft hij spreken tegen Mozes. En het volk stond erbij om te horen. Je zou zeggen, ja, hij spreekt tegen het hele volk. Maar zo staat het er niet. Hij spreekt tot Mozes en dat hele volk is getuige. Wij spreken met elkaar uit de woorden van God. En we zijn allemaal getuigen van wat er in dat woord van God staat geschreven. Eigenlijk doen we hetzelfde met elkaar. We lezen de Torah en we zeggen precies wat Yahweh zegt. En de hele gemeente zegt Amen. Zo zullen we handelen. Daar begon het ook al zo. Zie ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen... Wanneer ik, Yahweh, met u, Mozes, spreek. En zij ook voor altoos in wie geloven. We zullen dus voor altoos in Mozes geloven. Nee, maar we geloven in Jezus Christus. Hij spreekt de woorden van Mozes. Alles wat Mozes gezegd heeft kwam tot een hoogtepunt in het leven van Yeshua. Dus als je in Yeshua gelooft zou je tenminste moeten geloven wat Mozes heeft gezegd. Je kan zeggen, ik geloof in Yeshua, hij heeft mij gered, dat is goed. Maar wat Mozes heeft gezegd, daar doen we niets mee. Dat kan helemaal niet, want juist omdat Yeshua volkomen in de lijn van Mozes ook gehandeld heeft, kon hij de zonderloze zoon van God zijn. Waarin hij ons is voorgegaan, zelfs tot in de dood. Mozes deelde de woorden van het volk aan Yahweh mee. Hij staat er echt tussen. Vader Jawee, ze hebben ja gezegd op uw verbond. En dan denkt vader, mooi, fijn. Toen leidde Mozes dat volk uit de lege plaats, En er komt weer dat woord, hij gaat God tegemoet. God spreekt toch uit de hemel, van bovenaf de berg. En dat volk gaat naar de berg toe. Gaat God tegemoet om zijn stem te horen vanuit de hemel. Want God spreekt vanuit de hemel, van de berg af naar het volk. We zijn dus duidelijk vanuit de hemel onderwezen. Ik zeg eens vaak, ik loop met mijn hoofd in de hemel, maar mijn voeten staan op aarde. Maar dat komt omdat ik de Bijbel opendoet, hoor ik de hemelse woorden van Vader zeggen... wat ik als mens die naar zijn beeld geschapen is, moet handelen en doen om naar zijn beeld ook te kunnen wandelen. Wie zou daar nog onderuit willen? Ze gaan God tegemoet en zij stelden zich op onderaan de berg. Ik wil door naar 1 Petrus 2. Hij refereert aan datgene wat door Mozes gezegd is. En dat doet hij op een behoorlijk heftige wijze. Hij zegt tegen de gelovigen in Messias... zij die uh, voornemens zijn hun leven te laten afleggen... en op te staan in het nieuwe leven van Yeshua. Wat gaat er dan vooraf? En als je dan één bent geworden met Yeshua... wat mogen we dan van je verwachten... Nou, dat is behoorlijk heftig. Leg nou af al je kwaadwilligheid. Je bedrog. Ja, maar lieve mensen, dat hebben wij toch niet meer? Huichelarij, afgunst, al die kwaadsprekerij. Hij zegt: leg dat af. Toch is het moeilijk, want we hebben er allemaal in ons binnenste last van. Als we de neiging krijgen tot kwaadspreken, moeten we toch in ons eigen innerlijk zeggen: Ik doe het niet. En dan heb je een overwinning behaald. Alle kwaadwilligheid, elke vorm van bedrog of afgunst. Afgunst, dat komt dan naar boven toe en zegt nee, hier geven we het niet aan over. Ik gun het mijn broer en mijn zus helemaal. Ik doe er zelfs nog wat bij dat hij nog blijer is. He? Op mekaars voordeel uit zijn. Nou zegt hij, je moet zelfs verlangen als pasgeboren kinderen naar de redelijke en de onvervalste melk. Opdat je daar door moogt opwassen tot, Vind je dat geen mooi woord, zaligheid? Dat zeiden ze vroeger van de opa's die dood waren. Nee, maar opa zaliger hadden ze dan over. Kent u die uitspraak? Alsof die zaliger was, want hij was natuurlijk naar de hemel gegaan. Hadden ze geleerd. En ook begrepen tot hij het graf gaat, Maar goed. Hè? Er kwam ook zo'n woord vandaan. Zaligheid. Wat betekent zaligheid ook alweer? Is er maar één die het weet? En waar? Zalig. Heerlijk, fijn, gelukkig. Zaligheid is gewoon geluk. Zaligheid van God. Ja. Ja, inderdaad. Zalig, zalig. Dat is dubbel zalig. Ja. Dus het is opperste staat van geluk is zalig, zalig. Want dat gebeurt ook in de Bijbel. Hè? Wordt het woord twee keer achter elkaar genoemd. We mogen dus opwassen tot een volkomen geluk. Ook al heb je het in de wereld moeilijk. In je hart ga je geloven wat God zegt. En je verplaatst je al in de toestand waarin we naartoe zullen gaan als we op zullen staan uit de dood. Je kan dus in het geloof al een hemels leven ervaren en toch nog, voor mij wordt ziek zijn of stervende zijn. Maar ook als je gezond bent, is het goed om erover na te denken hoe we in onze geest, in de hemelse gewesten leven, in de vreugde en hoe vader vanaf de troon naar je kijkt. Zoals een klein kind het schitterend vindt als hij al zijn dingen loopt te doen en hij ziet dat papa en mama zitten te kijken. En die zegt goed knul. We gaan er nog eentje bij halen uit deze tekst. Moet je luisteren. Paulus die zegt in Galaten 5 vers 19 tot 21 het volgende. Het is duidelijk, broeders en zusters, daar spreekt hij tegen. Het is duidelijk, broeders en zusters, wat de werken van het vlees zijn. En als je het nog niet geweten hebt, laat het naar je binnendringen. Dat is hoererij, onreinheid, losbandigheid... Losbandigheid. Je breekt gewoon buiten de banden van de Torah. God houdt je veilig binnen de muren van Jeruzalem. Hij zegt: Ga nou niet die stad uit. Nee, blijf binnen de muren van mijn verbond. Onreinheid, losbandigheid. Hij hebt het over afgoderij. Dat kan toch onder ons niet voorkomen? Hij hebt het zelfs over toverij. Wie van ons tovert er? Wat is nou toverij? Over welke vrouw hebben we het gehad vorige week? Die Izebel. Dat was toverij. Eigenlijk is toverij, goedzus, manipulatie. Tegen Piet wat zeggen, en dan zeggen, zeg jij het nou tegen Jan: Tot die en die en die, ta-ta-ta. Zeg het maar. Ongezeggelijkheid. Ongezeggelijkheid, zeker weten. Ongezeggelijkheid, dat is tover toverij Dan ben je echt ongezeggelijk, maar God zegt het zo. Dus ongezegdelijkheid is rebellie, manipulatie. Het zit allemaal in hetzelfde systeem. Dus afgoderij, toverij, veten, die hebben we gelukkig niet. Twist, dat doen we altijd gelijk weg. Afgunst, daar zijn we niet mee geworden. Uitbarstingen van toren, kennen we helemaal niet. Zelfzucht, ah, houd toch op, we zijn toch christenen geworden. Tweederacht kan niet, want we zitten hier al met een mannetje of veertig. Partijschappen, Nou, we hebben één grote partij, dus we doen allemaal hetzelfde. Toch is het wel heerlijk, hè, als je zo'n prediking hoort van, uh, van Paulus. Uh, Nijd, dronkenschap, we zijn dronken in de geest, we brassen wel degelijk, maar goed, zo is niet de bedoeling, hè. Er staat hier ook nog afwijkingen in de leer. Afwijkingen in de leer, inderdaad. Nou mensen, we kunnen er een grapje over maken, maar dit is gewoon keihard. Dit moet nou geschreven worden aan de gemeente van Gelaten. Als je zo'n brief van broer Paulus krijgt, en hij legt je dat voor en je gaat met elkaar lezen, dan is er echt wat gaande in die gemeente in Gelaten. Maar goed, we hebben die brieven gekregen, hè, omdat die brieven door zouden gegeven worden door heel die gemeenschappen heen komt ook in Efeze, in Filippi en, en die brieven gaan door. Zelfs tot Alblassadam toe lezen we eruit. Dus we hebben waarschijnlijk hetzelfde probleem. En vader heeft gedacht, laat Paulus naar nou die brief laten schrijven, want dat zal uiteindelijk ook wel eens in Alblassadam terechtkomen. Alleen maar om ons te waarschuwen, zoals die Israël waarschuwt, om in liefde en in verbondenheid met elkaar te leven. Dus die nijd, dronkenschap, basterij. Nou, hij zegt wel duidelijk waarvoor ik u waarschuw, broeder en zuster. Zoals ik je al gewaarschuwd heb dat wie dergelijke dingen bedrijven... het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Is het hard of is het niet hard? Ik denk als je dit soort dingen nog doet... zit je nog helemaal niet in het Koninkrijk van God. Het is dat wij zoveel liefde onder elkaar hebben... tot we kunnen zeggen in Amsterdam is het Koninkrijk van God... Ik maak er geen grapje over. Hè? Dat is echt zo. Wij mogen met elkaar het koninkrijk van God vertegenwoordigen. Want we hebben een intense verlangen om dat koninkrijk van God ook helemaal met elkaar uit te leven. Daarom zeggen we gewoon wij kennen maar één wet in het koninkrijk van God. En dat is Torah, profeten en datgene wat de apostelen ons daarvan hebben onderwezen. Dat is die ongevalste melk. Dat is onvervalste melk. Maar, uh, nee, nee. Er is niet één apostel geweest die iets van de Torah heeft weggedaan. En wij doen het ook niet. Dus je moet het al goed weten, dergelijke dingen bedrijven in het Koninkrijk van God. Nou zit je dat waarschuwtje voor, want het Koninkrijk van God zul je dus echt niet beërven. We zullen dus een leven moeten leiden dat we in het einde van ons leven erfgenamen zijn geworden. En dat kunnen we tonen door te leven zoals God het van ons vraagt. Het is leuk dat hij dan gelijk daarachter aanzet, opwarst tot zaligheid, maar weer dat woordje indien... Indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Je moet dus proeven dat de Heere goede tieren is. Dan hebben we in het uh, Nieuwe Testament een beetje een, een vervelend probleem. Dat woordje Heere, waar heb hij het nou over? Indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. hebt hij het nou over Yahweh of heeft hij het over je Binnen die christenheid, daar geloven ze dat die allebei hetzelfde zijn. Die er wel drie onderscheiden personen, één wezen, weet u wel, dat hele waren. Maar daar gaat het om, we hebben maar één God en we hebben één zoon van de levende God. Waar gaat het hier nou over? Ik had veel liever gezien dat ze het met hoofdletters hadden neergezet. Dan waren ze duidelijk geweest. Indien gij geproefd heeft dat Yahweh goede tieren is. Want zo zet hij het. Want goede tierenheid, wat staat er nog meer bij Yahweh? Hij is barmhartig, genadig, goede tieren, trouw, gaande, vergevend. Het gaat over de goede tierenheid van vader. Dat woordje heren is kurios. Maar dat wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor zowel Yeshua als voor Abba Yahweh. En als het voor Yahweh gebruikt wordt, wordt er vaak ook het woord God bijgevoegd. Want dan is het toch de Heer God. En dat is Yahweh. Dus curios. Dat is heren, betekent alleen maar kracht. Nou, vader is ook de krachtige. He? Hij is de krachtige. En hij heeft vanuit zijn kracht autoriteit gegeven aan Yeshua. Dus Yeshua heeft de gedelegeerde kracht en macht van zijn vader gekregen. Daarom kan hij handelen op de wijze zoals vader het wil. Dus het gaat om de heren, goede tierenheid, het gaat om, het gaat om kracht. Daar staat bij hij die meester of een bezitter is van iemand of iets... Het is een regeerder, een vorst, een bestuurder. En zelfs de Romeinse keizer is curios. Maar het zijn personen die macht hebben over anderen. Dat is uh, curios. Hier gaat het over of Yahweh of over Yeshua, maar ook over burgemeesters en over koningen en, uh, en prinsen. Nou zegt Petrus in hoofdstuk 2 vers 4. Kom tot hem in het volgende vers. We moeten eerst komen tot wie? Voordat we tot bij vader kunnen komen. Kom nou tot hem, dat is Yeshua, de levende steen. Hé, hey, daar gaat in het onderwerp een steen komen. Heel belangrijk. Kom nou tot hem, de levende steen. Dat levende steen wordt nooit gesproken over Yahweh. Hij is wel een rots, maar dan is het datgene wat hij gezegd heeft. Dat is als een rots. Ook zijn Torah heeft hij geschreven op een rots. Dat staat in stenen gift. Maar met maar één doel dat je het zo goed zou lezen dat het zou overkomen in je hart. Zodat onze stenen harten juist weer soepel gemaakt zouden worden tot vleesharten. in een liefdesrelatie tot vader. Kom nou tot hem is in dit geval Yeshua de levende steen die door de mensen wel verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Vanwege zijn trouw in zijn handelwijze. En dan komt hij naar ons toe. Laat u ook zelf, broeder en zuster, Abelassadam, als levende stenen gebruiken. Dus komt tot hem de levende steen, Yeshua, en we laten ons ook als een levende steen gebruiken. Dus dan gaan we alleen maar kijken hoe handelde Yeshua en hoe gaan wij handelen. Op exact dezelfde wijze, want we moeten met die levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis bouwen. Dat zijn we met elkaar geworden. En als we zo geestelijk huis zijn geworden... om een heilig priesterschap te vormen... nou worden we ineens in onze gemeente allemaal priesters in het huis van God. Wat doen priesters ook alweer? Die bemiddelen tussen God en tussen de zonde, En die hebben een taak te verrichten in het heiligdom... om het offer wat gebracht moet worden naar binnen te brengen... te sprenkelen voor de gordijn. En één keer per jaar de hoge priester door het gordijn heen om te sprenkelen... Voor de kist. Grote verzoendag. En dan gaat het hele jaar weer opnieuw beginnen. En elk jaar leren we dezelfde stappen. Hij maakt ons een heilig priesterschap tot het brengen van geestelijke offers. En die geestelijke offers die brengen, dat is de gehoorzaamheid en het buigen voor het woord van God. Dat is echt een geestelijk offer brengen. Want dat is ons eigen vlees onder heerschappij brengen van de geest van God. Dan ben je God welgevallig door Jeshua de Messias. Want we zijn navolgers van hem... en we zijn in hem gedoopt... in de dood en opgestaan in nieuw leven. Vader ziet niet meer onze oude mens... hij ziet zoals we in Christus wandelen... in een volkomen gehoorzaamheid. Daar kunnen we schaamteloos Jeshua volgen. Normaal mag hij helemaal niet schaamteloos gedragen... maar in het volgen van Jeshua mag hij schaamteloos volgen. Ook dat is een kunst van leven. Nou, Petrus die gaat verder... want hij zuigt het niet uit zijn duim... Peter zegt, daarom staat er in een schriftwoord, en dan praat hij over Jezaja 28, zie, ik, dat is Yahweh, leg in Sion, dat is, wat is Sion ook alweer? Jeruzalem, de plaats van de tempel. Ik leg in Sion een uitverkorren en een kostbare hoeksteen. Ik heb hem achter gezet, als we dan toch over die steen praten, laat ik hem maar Yeshua achterzetten. Maar het is natuurlijk niet de persoon Yeshua die daar ligt. Want die steen die staat natuurlijk voor iets. He, wat staat er ook weer op stenen gegrift? Hij legt in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. Maar toch is het wel weer een mens. Want hij zegt, wie op hem, dat is een persoon. Dat staat niet op die stenen vertrouwd. Nee, het gaat erom, Yeshua is natuurlijk de vlees geworden, Torah. Hij die volkomen naar het woord van vader luistert. Als je Yeshua ziet, dan zie je de Torah wandelen. In volkomen gehoorzaamheid is een vreugde om te zien. Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, dat is Yeshua. En wie, dat zijn wij of een ieder die op hem zijn geloof bouwt, op die kostbare steen, op die hoeksteen, dat is Yeshua. Die zal dus niet beschaamd uitkomen. Zelfs Adam, Abraham en alle anderen hebben dus in de geest uitgezien naar de Messias die komen zou, die uiteindelijk de dood zou overwinnen en op zou staan uit het graf. Want heel de mensheid was aan de dood onderworpen. En de mensheid had geen hoop dat ze ooit uit het graf zouden kunnen komen, dan alleen maar door het werk van een rechtvaardiger. En niemand was rechtvaardig. En Paulus zegt dat ook, er is niemand rechtvaardig. Nee, tot niet één toe. Onze monden zijn soms open graven. Wie op hem, Yeshua, zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Er komt er weer eentje, moet je luisteren. Jezaja 28, hè? ik had hem daar al aangegeven. Daarom, zo zegt de Here, Heres. Dan is het eerste woordje Heere is gewoon Adonai, heer. En het tweede woordje heer, is Yahweh. Dus daarom zegt Adonai, Yahweh, zie... Ik, Yahweh, leg in Sion een steen ter grondslag. Hoe noemt hij die steen? Een beproefde steen. Ja, het is een kostbare hoeksteen. Het is een vaste grondslag. En daar gaat hij. Hij die gelooft, haast er niet. Dus is diezelfde steen die hij daar neergelegd heb, die eerst de basis van zijn verbond is. En alleen naar de verbond van God handelt God. Maar het doel van dat verbond was Messias. Hij is die steen. Zoals velen de Torah van God overboord gooien, schop eronder geven, hebben de hele mensheid, inclusief Israël toe, ook hun eigen Messias een schop onder de kont gegeven. De goede niet nagesproken. Want er zijn ook gelovigen geweest die vanaf het begin de boodschap geloofd hebben en daarna geleefd hebben. Al vanaf Adam, maar ook na Yeshua. Die beproefde steen, die kostbare hoeksteen, is natuurlijk Yeshua. Dat is de vaste grondslag. Broeder en zuster, hij die gelooft haast niet. We kunnen ook niet harder en zachter lopen, maar wel geloven, waarde hechten aan de verbonden die God gegeven heeft. Dan krijg je een ander woord, dat is dat woordje van die hoek, van die hoeksteen, deze, die hoeksteen, hoek. Het is vierkant betekent het, maar eigenlijk is de hoeksteen een aanvoerder. Daar waar je op bouwt, hij die voorgaat. Die dus leiding geeft. Een aanvoerder. Het wordt uh, 18 keer hoek genoemd in de Bijbel. <coughs> Vijf keer hoeksteen, hoekpoort, hoektoren. Maar het zijn allemaal dingen waarop je kunt bouwen. Een hele stad wordt gebouwd op zijn hoekstenen. Op zijn hoek torens. Zo wordt het dan ook vertaald. Hoekpoort. Nou zegt hij eronder door, Vers 7. U dan, broeder en zuster, die gelooft. U dan, die gelooft. Geld dit kostbare, Dit is kostbaar. Die hoeksteen. De basis in Messias. Zoals die gelegd is. Ik denk ik zal er een tekeningetje bij maken. Hij zegt, is u dan die gelooft Geld dit kostbare. In het boogje zit hier dus de beroemde hoeksteen. Waar dus de hele boord op ligt. Als je die hoeksteen weghaalt duvelt de muur in elkaar. De hoeksteen in een muur is wat hier gelegd is. In wezen is de dood en de opstanding van onze Heer toch de basis hè, waar we vanuit willen gaan. Voor de ongelovigen, onthoud het goed, geldt de steen, Yeshua, die de bouwlieden afgekeurd hadden. Wie waren de bouwlieden? Degene die Torah zouden moeten onderwijzen en leren. Ja toch? De De priester. De priester die het volk moet onderwijzen, maar ze onderwijzen het volk niet meer, ze gingen zelfs voor in goddeloosheid. De ongelovige geldt de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden en die is geworden tot een hoeksteen, onze Heer Yeshua. En een steen dus aanstoot en hij is een rots der ergernis. Hoe krijg je het zo bij elkaar? De steen, de hoeksteen, een steen dus aanstoot, het is een rots van ergernis. En hoe meer dat je over hem praat, en dan ook nog zegt dat hij Torah getrouw is, en tot wat zijn navolgers moeten doen zoals Yeshua doet, krijg je ook ruzie. Peter zegt in vers 8: Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid, het is een belangrijk woord, aan het woord stoten, waartoe ze ook bestemd zijn. Waar komt je bestemming vandaan in deze regel? Bij je ongehoorzaamheid. Je ongehoorzaamheid aan het woord van God geeft je een bestemming. Maar je gehoorzaamheid aan Gods woord geeft je ook een bestemming. Twee wegen waar je op kan kiezen. Dus voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten... ...waartoe ze ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, die hebben we net gelezen... ...een koninklijk priesterschap, we zijn een heilige natie... ...we zijn een volk dat God een eigendom is... En dan komt hij weer, heel belangrijk, broeder en zuster, waarom zijn we zo Gods eigendom om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het is de basis voor vanavond. Wat is het priesterschap eigenlijk? Dit volledig in de praktijk te brengen in deze wereld. Wij vormen met elkaar de tabernakel, het huis van God. Ja? Waar staat het brandoffer Dat is in wezen, de dood en opstanding van onze Heer. Hoe gaan we de tempel in? Wat zien we als we de tempel binnenkomen? Aan de linkerkant. Grambelaar. En wat zien we aan de rechterkant van de tempel als we binnenkomen? De tabernakel. De toonbroden op het tafeltje. En dan ga je door en dan vind je daar het reukofferaltaar. En dat staat aan de voorkant van? van het gordijn. Want dat zie je dus in het heilige. Maar in werkelijkheid is het achter het gordijn. Want dat is in de hemel. Dat is de ware tabernakel. En dan is het, uh, dat, uh, dat altaar. dat is voor God de gebeden van de heilige. Broeder en zuster, nog een keer. U, eens niet zijn volk, en nu Gods godsvolk. Durf je amen te zeggen? Amen. amen. Nu godsvolk. Eens waren we niet zijn volk, maar nu zijn we godsvolk. Wil je jezelf nooit meer kleiner maken als dat de Bijbel zegt dat u bent? Je kan gewoon zeggen, ik behoor tot Gods volk. Moet ik dan een Benjamin zijn? Moet ik dan een van Zebulon zijn? Of van Naftali? Of van Gad? Aser? Issachar? Echt niet waar. Want in Yeshua zijn we deel geworden aan Juda. En zo aan Israël. Eens niet zijn volk, nu echt de Gods volk. Eens waren we zonder ontferming, broeder en zuster. En nu zijn we in ontferming aangenomen. Zo ziet God het. Of u het zo voelt, is een andere zaak. Wij voelen het vaak niet, want we kennen de ontrouw die in ons zit. En het moeite en last met een hoop dingen. Niet tegenstaande, God kent ons en zo denkt hij over ons. We zijn in ontferming aangenomen. Nou, zegt Paulus, ik vermaan u. Uh, en praat hij weer tot u en mij, hè? Wat zijn we? We zijn bijwoners en vreemdelingen. Daar komen we vandaan. We zijn bijwoners en vreemdelingen. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten. Die hebben we er net opgelezen. Die strijd voeren tegen uw ziel. Dus het zijn juist die vleeselijke begeerten. Van boosheid, nijd, haat. En al dat gerommel en gedoe. Die gaan tegen onze ziel in. Tussen de haakjes, waar zit uw ziel ook alweer? Wie van u heeft er een ziel? Nee, we zijn natuurlijk. We zijn... Goed zo. Prijs de Heer. Wij zijn zielen. We hebben geen ziel. Maar toen vader de mens schriep, Adam, formeerde hij een volmaakte man. Adam was perfect gemaakt door vader, alles erop en eraan. Hij blaast de adem des levens. En uit diezelfde adem ademen wij allemaal, die geeft God ons. Hij die geest is, geeft ons van zijn geest, waardoor we kunnen ademen en leven. Zo schitterend. Toen Adam dus de adem des levens had ontvangen, wat staat er dan geschreven? Al zo werd hij tot een levende ziel. betekent niets anders dan wat we zijn. We zijn levende zielen. Ik wil je niet teleurstellen, maar ook een varken is een levende ziel. Ook dieren die krijgen adem des levens. Maar wij zijn gemaakt naar het beeld van vader. En een varken niet. Dat is een varken. Wij zijn gemaakt naar het beeld van vader. We hebben ook van vader zijn adem gekregen. We zijn ook in staat gemaakt om hem te dienen zoals hij van ons vraagt. We hebben dus nooit een argument om te zeggen. Ja, ik ben nou eenmaal een zondige mens. zeg, Hallo, ik mag er ook wel eens een foutje maken. Nou, nee. Echt ja, niet waar. Als je een foutje maakt, moet je direct zeggen: Vader, tekort. We zijn bijwoners en vreemdelingen. En dat gij ons onthoudt van vleeslijke begeerten. Komt de begeerte op, kappen mee. Die strijd voert tegen je eigen ziel, je eigen wezen. Al zo werd de mens tot een levende ziel, staat er. Maar eigenlijk moeten ze vertalen een levend wezen. We zijn levende wezens. Dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, de volkeren. Opdat zij, die volkeren, nader toenziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren. Kijk maar naar Israël. Worden als boosdoeners belasterd. Terwijl er ook een groot deel echt trouwens aan God. Op grond van uw goede werken, God mogen gaan verheerlijken ten dagen van de bezoeking. Dus die wereld om jou heen, die jou loopt te belasteren. Op grond van uw goede daden, mogen ze nou God gaan verheerlijken ten dagen van de bezoeking. God bezoekt ook de goddelozen. Zelfs als hij de goddelozen tegemoet komt in de dag van de bezoeking, tot ze open moeten komen en verantwoording moeten doen, dan zal die goddeloze uiteindelijk nog God verheerlijken over dat wat hij in jouw leven gezien heeft. Er staat in openbaringen dat ze in de hemel, die engelen bij elkaar waren. Engelen staan natuurlijk ook een beetje symbool voor de mensen. Zij zijn zonen van God, wij zijn zonen van God. Zoals er in de hemel verheerlijkt wordt voor het aangezicht van God. Zo doen wij dat hier vandaan. Eigenlijk verheerlijken we God mee samen met de engelen. Wie anders zullen de naam van Yahweh verhogen dan zijn engelen, dan zijn boodschappers. Hé, hey, boodschappers, priesters, wij zijn ook engelen. Ook wij zijn boodschappers vanuit het huis van God om de wereld bekend te maken met het heil wat in Christus is. Wij zijn gewoon engelen. We zijn hier als engelen des Heeren samen, alleen we zijn mensen. Afhankelijk van de situatie waar je over engelen praat, moet je zien of het over hemelse wezens gaat of over mensen. De man die je ooit de eerste boodschap bracht over het heil in Yeshua, kan je zeggen, er kwam een engel op mijn weg. Zij zongen een nieuw gezang, de engelen. Gij zijt waardig de boekrol te nemen. Kent u hem nog? Haar zegels te openen, die zeven zegels... om die oordelen die de kruiden komen te laten zien. Want gij, het lam, zijt geslacht. Zo, en niet weinig ook. Ze hebben hem geslacht. En gij, het lam, hebt hen... dat zijn de gelovigen, voor God gekocht. Dus toen ze hem gedood hebben... heeft hij met zijn bloed... De prijs voor ons betaald. Want in dat bloed van Yeshua zat zijn leven. En zijn leven, ziel, toogde. Heb was gehoord, als iemand leeg ligt te bloeden, dat noemen ze ziel Dan loopt het bloed uit je lei waar je leven in zit. Zijn leven vloeide uit hun weg, door zijn bloed. Gij hebt hen, de gelovigen voor God, gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk, natie. Vul maar in waar u tussen zit. Gij, het lam, hebt hen, de gelovigen, voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. Wij zijn dus door Yeshua gemaakt tot een koninkrijk van God en dan een koninkrijk van priesters van God. Priesters doen een werk in de tabernakel, in het huis van God. En zij, die gelovigen, zullen als koningen heersen op de aarde. We gaan niet kijken dat als we opstaan uit de dood. Nee, we gaan nu al kijken. Nu heersen wij al over deze aarde... omdat we niet meegaan in de zonde van de aarde. Nee, wij heersen daarover door de kracht van Yeshua. Wij handelen en wandelen in dezelfde geest. Nou zegt hij, ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen... rondom de troon van dieren, dat zijn wezens. Hier staat wel dieren, maar het zijn wezens. En de oudste, hun getal was tienduizend van tienduizendtallen... en duizenden duizendtallen... En wat zeiden ze? Met een luide stem. Want wij staan tussen die scharen van die duizenden... ...mal duizenden, mal duizenden... ...zeggen met luide stem... ...het lam... ...is Yeshua... ...dat geslacht is. Yeshua, die geslacht is... ...is waardig te ontvangen... ...de macht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte... ...de eer, de heerlijkheid en de lof. Hij is de enige... ...die waardig is om te ontvangen. Maar wij zijn in hem... In hem ontvangen we dat deel in het koninkrijk van God. Doet u daar aan op te zeggen? Het is een vreugde om het te beseffen. Je moet het ook veel tegen jezelf zeggen. Wie ben ik in Yeshua? In Yeshua kom ik voor Gods aangezicht in een uitbundige vreugde. Lieve mensen, ik hoop dat we het kunnen toepassen in ons leven. Wij zijn voor God een koninklijk priesterschap. Allemaal. De mannen en de vrouwen. Want het gaat over het lichaam van Yeshua. Geprezen zij de heilige naam van Yahweh in de naam van Yeshua. Amen. God de stof.